4 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Kiev wordt dan steeds overlegd tussen de regering en de oppositie. Bij dat overleg zijn ook de parlementsvoorzitter... en een paar parlementariërs aanwezig. Drie Europese ministers proberen te bemiddelen... De Amerikaanse vicepresident Biden heeft telefonisch gesproken met Janukovic. Hij eiste dat de president onmiddellijk eenheden terugtrekt van het belegerde plein in Kiev. Hij waarschuwde dat de VS bereid is tot sancties als het geweld niet stopt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Oekraïne opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële reizen naar Kiev, Lviv of via andere steden worden ontraden. Reizigers krijgen het advies menigte te vermijden en berichten in de lokale media in de gaten te houden. De Nederlandse ambassade in Oekraïne roept Nederlanders op zich voor de zekerheid te laten registreren. Schiphol is een van de dertig luchthavens. Die is gewaarschuwd dat terroristen mogelijk een aanslag plannen met een schoenbom. Dat meldt persbureau Reuters. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ziet geen aanleiding... om de veiligheidsmaatregelen op Schiphol nog verder aan te scherpen. Volgens een woordvoerder worden passagiers al zorgvuldig genoeg gecontroleerd. Volgens de minister van Binnenlandse Veiligheid gaat het om een routinewaarschuwing. In Rusland is de voormalige kosmonaut Valery Kobachov overleden. Kobachov hoorde in 1975 bij de bemanning van de Apollo-Soyuz-ruimtemissie. Dat was de eerste Russisch-Amerikaanse samenwerking in de ruimte... die in de Koude Oorlog een unieke verbroedering teweegbracht. Kobachov werd twee keer geëerd als held van de Sovjet-Unie. Hij werkte na zijn actieve carrière als kosmonaut... mee aan de ontwikkeling van het ruimtestation Mir. Kobachov werd 79 jaar. Het weer, wisselend bewolkt en wat buien. Het is 5 graden. Morgen meer buien, misschien met hagel en onweer, maar ook van tijd tot tijd zon. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Zaterdag regen, zondag en maandag waarschijnlijk droog en dan ook wat zon. Dit was het internationaal: Radio 1. Max. Zuster, met Astrid de Jong het bedrijf Willing Rotterdam, bestaat dat nog? Dat vraagt Joke Pluim zich af. Dat staat namelijk onder op de ijskups die ze kocht in de kringloopwinkel. En nu wil ze graag weten of dat bedrijf dus nog in functie is. Willing Rotterdam, als je daar iets over weet, bel dan even naar 0800 1121 of stuur een mailtje naar max.nl of twitter even via het nachtzuster... of kom even naar facebook.com slash nachtzuster... of laat je even... Even horen op de chat. Dat is, uh, uh, even kijken, omropmax.nl slash nachtzuster. En dan linksboven even de chat aanklikken. Allemaal manieren om de studio te bereiken. Maar de handigste blijft natuurlijk 0800-1121. En dat nummer kun je ook gebruiken als je een antwoord hebt op de vraag van... Jo, waarom brandt een vaccine langer als je er zout op strooit? Uh, John die wil graag weten waarom er nog steeds wordt omgeroepen dat een trein een uur vertraging heeft als die een uur vertraging heeft. Want uh, als die een uur later komt, dan is het eigenlijk de volgende trein, zegt John. Ja. Koen die zegt: ik heb vroeger op school geleerd dat de betrekkingen tussen Nederland en Rusland zo goed waren ooit. Waarom is dat nu niet meer zo? En uh, de vraag van Frans is zojuist beantwoord: de autovraag. Moet je ook kansspelbelasting betalen als je een auto wint? Nou, dat hoeft dus niet, want dat is meestal uh, onderling geregeld. Dan een vraag van Ab. Een geluidsinstallatie, die gaat tot 34 kilohertz, maar zijn gehoor stopt bij 20.000 hertz. Dus de tonen daarboven, die hoort hij niet. Maar die beïnvloeden wel het geluid. De helderheid van het geluid. Hoe kan dat? Vraagt Ab zich af. w 1 En Huub is op zoek naar mensen die hem tips kunnen geven uh, omdat hij last heeft van rusteloze benen. En als hij s'nachts opstaat, dan spelen die benen extra op. Dus wat kan hij er tegen doen? En hij heeft ook Parkinson, zeg ik dan nog even, dat je dat, dat je dat weet. We passen altijd een beetje op met medische verhalen... maar misschien een onschuldige tip of truc, die is wel welkom. 0800 1121. En dan is het vier minuten over vier... en dat is het moment dat we op Radio 1 bij Omroep Max... altijd een discoplaatje draaien. Vandaag is het deze, de boogieman van Casey en de Sunshine Band. En blijf bellen hè, naar 0800-1121. Ach, en doe thuis even een dansje. in de Sunshine Band en Boogeyman was dat op Radio 1. 0800 1121 is het nummer dat je kunt blijven bellen als je misschien een antwoord weet op een van de vragen. Of als je een nieuwe vraag wilt stellen. Ruben? Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, ik had uh, twee uh, antwoorden. U ging ervan uit dat Eén geval een algemeenheid schept, maar dat is niet juist, nachtzister. Dat het Want wat schept? Nee, één geval schept geen algemene voorwaarden voor overige zaken. Ik zeg u altijd, u moet kijken wat in de wet staat. Oh ja. En of wat het rechter van zegt. En de wet op de kans spelen, artikel 1 tot en met 6, geeft een oplossing voor de, het probleem van die meneer. Uh, gekeken moet worden naar de waarde in het economisch verkeer. De waarde in het economisch verkeer. Oh. Dus voor die auto. En degene die de prijs uitreikt, is inhoudingsplichtige. En prijzen boven de 454 euro zijn, uh, zijn inhoudingsplichtig. En de prijs. Die kan, dan moet je de kleine lettertjes lezen. Dus wat zijn de deelnemersvoorwaarden? En daarin kunt u lezen wie op zich de drager wordt van de belasting. Dus als Staatsloterij een prijs uitreikt, dan zeggen ze in hun letter, kleine lettertjes, van wij nemen de belasting voor onze rekening. Dat is het bruto voor netto. Dus als u 1000 euro bij de zaadroterij gewonnen heeft, dan ontvangt u ook duizend. Maar als u bij sommige bedrijven een auto gewonnen heeft... dan moet u de kleine lettertjes lezen wat daarin staat ten aanzien van de kansspelbelasting. Want daarin staat ook kans zijn opgenomen. Dat staat dat de winnaar de drager wordt of dat de belasting wordt doorberekend... Aan de winnaar van de prijs. Dan moet die mevrouw niet 20.000 uh, um, betalen... of ontvangen voor de auto... maar dan moet zij eventueel nog 5.800 bijbetalen... voor de auto van 20.000. En dan mag ze de auto mee... want dan heeft ze de belasting ook voldaan. Ja, dus maar kan de, het dan ook de, nog zijn dat je dan uh, jaren later... opeens een belastingsaanslag krijgt op die auto... Nou, de inhoudingsplichtige is degene die de prijs uitreikt. Dus in dat geval kunnen zij zeggen van... wij nemen de belasting voor onze rekening. Maar ze kunnen ook zeggen van... u had onze voorwaarden moeten lezen. Dus we hebben daarin gezegd... dat wij de belasting aan u zullen doorberekenen. Hmm. Dan moet u ons altijd betalen. Ja, dus het is, de, het is maar net uh, hoe dat uh, per geval geregeld is, begrijp ik. De deelnemersvoorwaarden. Altijd lezen. De kleine lettertjes. Ja, altijd verstandig. En het gaat altijd over de waarde in het economisch verkeer. U kunt ook een huis winnen of een fiets. Als het meer is dan 454 euro, dan zegt de wet op de kansspelen dat u kansspelbelasting verschuldigd bent. En die meneer die zat met de vraag van de ondernemingsraden. Ja. Hij hoeft zelf niet naar de ondernemerskamer, Want daar hebben wij maar één van. Ja. Dat is in Amsterdam gevestigd. Hij kan gewoon naar de accountant van het bedrijf. Hij mag zelfs anoniem bellen. Oh. Want de accountant is verplicht om de jaarrekening te controleren. In de jaarrekening staat dat er... Meer dan, vier, dan, de, dan uh, 50 werknemers in het bedrijf aanwezig zijn. Dus wil de the, the accountant de jaarrekening goedkeuren, dan zegt de wet dat hij verplicht is om daarin ook op te nemen en daar ook in zijn verklaring te op te nemen, dat er meer dan 50 werknemers zijn, en dat er een ondernemingsraad verplicht is, en dat hij heeft vastgesteld dat hij aanwezig is. Haar, en als hij ja. niet aanwezig is, dan moet hij met de directeur spreken over uh, het instellen van een ondernemingsraad. Dus die meneer hoeft niets te doen, hij kan gewoon anoniem de accountant bellen, en de jaarrekening voor 2013 moet nog Uitkomen of woonden worden goedgekeurd. Nou, morgen kan hij dat doen. Naar de appontent. Anoniem. Hoppakee. Nou, het, uh, het lijkt me dat hij daar uh, uh, onmiddellijk over een uur of zeg maar uh, acht en een half uh, maatregelen mee kan treffen. Ja, en nog één tip, nachtzuster. Paarden, die hebben benen. Oh. En paarden, die hebben een mond. Oh, ik heb daadwerkelijk weer poten gezegd, hè? Ik moest even denken wanneer we het in hemelsnaam over paarden hebben gehad. Maar inderdaad, toen ik zei, je moet een gegeven paard niet in uh, de mond kijken. Hè? Ja, nu zegt het niet goed. Nachtsvester er fijn nacht. Ja, bedankt Ruben. Hetzelfde dag. Hans, goeienacht. Goeienacht, Astrid, met Hans. Hallo, zeg het eens. Hallo, Astrid, ik heb een vraag, een opmerking en een antwoord. Een vraag, een opmerking en een antwoord. Doe eerst die opmerking maar, dan hebben we dat gehad. Vorige week uh, meen ik dat je gesproken hebt dat je een mailtje had gekregen... van een medewerker van KPN wat er gebeurde als je dit bellen. Ah. Ja. Ja. ja. Uh, nou, ik ben er vanaf uh, kwart over drie in bellen en iedere keer hoor je piep. Alleen één piepje en de verbinding wordt gebroken. Dus geen bandje, helemaal niks, alleen maar een piep. En dan kan je weer opnieuw niet gaan bellen. Ja. Raar is dat toch, hè? Maar, dat is, maar, ja, is... maar, maar hoe is het... Stel nou dat je iets of iemand belt die in gesprek is. Krijg je dan overdag. Krijg je dan een ingesprektoon? Ja. Ja, maar je krijgt niet alleen. meer... je krijgt niet meer zoals vroeger... biep, biep. biep. Oh, dus nee, zo verklap je tegenwoordig wel. hoe oud je bent. Dat je nog weet dat er biep, biep... biep kwam als je, als je, als je, als je een... Uh, niet-bestaand of een ingespreknummer belde. Ja, dat klopt. Maar er is alleen maar één klein biepje... en dan is er een verbinding verbroken... en dan kan je weer hem niet gaan draaien. Ja. Je drukken. ja. Nou ja, ik, ik geef het door aan Willeke van KPN... Super. Want ze zouden eens kijken wat oh, er. Ja. Ja. ja? ja, het antwoord van Hubert met zijn benen. Uh, dat is makkelijk op te lossen met magnesiumtabletten. Oh ja. Oh ja, ja. Ja, dat heb ik eerder. Ja, dat is natuurlijk als je een nachtprogramma maakt, dan komen die uh, restless legs, heet dat dan zo mooi. Die komen wel vaker aan bod. En er was inderdaad magnesiumtekort, een van de redenen. Hè? Ja. Hey, en dan even kijken hoor. Want, ik, want Ellie die zit altijd heel fijn mee te denken met dit programma. En die, uh, die stuurde mij een hele lijst. Uh, eens even kijken. Wat je nog meer zou moeten doen als je er last van hebt, rustloze benen: stoppen met roken. Geen koffie meer drinken voordat je gaat slapen. Niet te veel alcohol drinken. Uh, genoeg lichaamsbeweging, uh, een warme douche of een kruik zou, te kunnen, zou kunnen helpen. En er uh, zijn het inderdaad een heleboel medicijnen tegen. Maar inderdaad, die magnesium, dat staat mij inderdaad ook iets van bij dat dat uh, toen te spreken kwam. Nou, hartstikke goed. En dan had je zelf nog een vraag: Ja, of er een wettelijke bepaling voor de overgangstijd. Is... Oké, okay, wacht even, Hans. We beginnen nog een keer opnieuw, want er kwamen allemaal uh, rare uh, KPN-waarschuwingen tussendoor. Zeg het nog eens? Oké. Okay. Ja? Of er een wettelijke bepaling is ja. voor de overgangstijd dat het ene stoplicht op rood springt en het andere pas op groen mag springen. Ik rij een vrachtauto met 17 meter achter me en uh, bij sommige uh, kruispunten krijg ik groen licht als eerste auto. Maar voordat ik de kruis van het ben, komt de andere kant ook een kreeg en die hebben dan ook een groen gekregen. Ja, ja. Ik weet niet of daar een letterlijke bepaling voor is... hoeveel seconden het eigenlijk op rood moet staan... voordat het volgende pas weer op groen mag springen. Wauw, ja. Maar wow, wat ja. voor... Ja, nee, ja, dit, want ik zit, ik zit me dat voor te stellen... dat je aan het optrekken bent en tegen die tijd... dat je echt goed op stoom bent... Ja, en de vrachtwagen door de stoplicht is... eigenlijk alweer op rood staat. Ja, dat klopt. Wauw. Dat, dat heeft de andere kant al groen. Maar moet je dan niet eigenlijk gewoon twee keer met een langzamere vrachtwagen rijden? Of met een kleinere vrachtwagen rijden, Hans? Uh, ik kan nog een altijd tegelijk rijden, natuurlijk. Ja, daar hè? zit wat in, hè? dan ben je twee keer zo lang onderweg, natuurlijk ook. Dat schiet natuurlijk niet op. En de baas moet twee chauffeurs betalen, hè? Ja. En twee keer de diesel. Jeetje, wat Deze een slecht auto. idee van mij? Oh, nou, nou slecht, slecht idee wil ik dat niet doen, maar je mag Nee, maar dat doe ik kijken, zelf wel. Maar, uh, ja. Ik vloeg gewoon af de plank een beetje mis. Laten we, ja, formuleren. laten we het Laten we het op die uh, zeg maar vriendelijke manier uh, constateren. Dus is er een wettelijke ja. bepaling die regelt hoe snel een stoplicht op groen mag springen... nadat de andere kant op rood is gesprongen? Dat is perfect geformuleerd. Ja, dat doe ik dan wel weer aardig. Hans, ben je geladen? Ik ben geladen. Spelen we even raad wat hij rijdt? Dat is goed. Ehm... Um... Maar volgens mij zijn het allemaal verschillende dingen. Nee. Oh, het is één ding? Het, uh, uh, het is uh, één product. De hele vrachthouten vol met één product. Oké, okay. is het vloeibaar? Nee. Oké. Okay. Is het... Um, kun je het eten? Nee. Um, is het een grondstof? Nee. Is het, oh nee, het is geen benzine, want het is niet vloeibaar. Is het van hout? Is het van ijzer? Ja. Is het, uh, is het een hele vrachtwagen vol ijzer? Nee. Oh. Uh, is het witgoed? Uh, witgoed, witgoed. Ja, ik weet niet of het onder witgoed valt af. Nee, daarom... Zijn het wasmachines? Nee. Zijn het broodroosters? Nee. Zijn het waterkokers? Nee. Zijn het koffiezetautomaten? Nee. Zit ik in de richting? Ja, daar verwacht ik de twijfel of het wel onderwitgoed valt je of nee. Ja. Je hebt er iets anders bij nodig om dit te gebruiken. Zijn het de blikken van de stoffer en blik? Nee. Oh. Het is elektrisch. Het is elektrisch. Ik kan het je water op Het is elektrisch. Het is elektrisch, maar je hebt er iets anders bij nodig om dit te gebruiken. Zijn het... Uh, nee, zijn het geen pannen? Ehm... Um, je hebt er iets anders bij nodig om dit te o, kunnen gebru gebruiken. Dus eigenlijk, ge ja. eigenlijk bestaat het uit twee delen en jij hebt maar één deel. Uh, nee. nee, zo is het ook weer niet. Nee, nee dat doe ik gewoon niet. Nee. nee. Het zijn het fornuizen? Nee. Oh. Uh, koelkasten zijn het ook niet? Nee. Het is, zit er een stekker aan? Ja. Het zijn geen stofzuigers? Nee. Um, geen staafmixers. Kan ook niet nee. natuurlijk. Um, je hebt er iets anders bij nodig om dit te kunnen gebruiken. En je doet, je doet de stekker in het stopcontact wel om hem te gebruiken, maar dan heb je nog iets anders nodig. Ja. Uh, zijn het elektrische dekens? Nee. Zijn het, heb je het zelf in huis, Hans? Ja. Ja? Oh. Ja. En zelfs, en zelfs in mijn vrachtauto. Hey, je hebt er ook een in de vraag. Is het een scheerapparaat? Ja. Nee. Oh, Is het... Uh, mm... Het is toch wat. Het, is, het zal me toch niet gebeuren dat ik het niet raad. Dat is nog nooit gebeurd. Is het een DVD-speler? Je begint in de buurt te komen. Heeft het met muziek te maken? Nee. Zijn het afstandsbedieningen? Zijn het televisies zonder afstandsbedieningen? Nee. Maar die heb je wel nodig om dit te gebruiken, wat ik achter hem maak. Het, het zijn geen videorecorders. Zijn het... Oh, het zijn, nee. oh, ik weet het. Het zijn spelcomputers. Ja, Playstation. Jeetje, Mine. Dat moest van heel ver komen bij mij. Ja, ja, ja dat was het. Super. Ja, dit, zo kun je het ook positief benaderen, Hans. Dank je wel. Ja, ja. Het hele, het hele leven staat alleen maar op uit positief benaderen. Want ook mogen we gratis onderscheiden voor iedereen. Ja, nou dat is nog maar af te wachten, hè, want de voorspellingen zijn waardeloos. Maar Hans, dankjewel. Een goede rit en hou je veilig, hè? Zal ik doen. Uh, en <laughs> succes met je programma. Ja, en juist succes met die grote vrachtwagen vol met spelcomputers. Doe voorzichtig. Oké. Okay, doei, doei, doei doei. Hans, andere Hans. Hallo, Hans. Andrans heeft het niet gered. Die is in level 3 afgehaakt. Uh, Timo? Of, of, of, oh. baak, met, als, hallo, met wie? Als Hans. Hallo Hans. Was je in slaap gevallen? Ben nee hoor, ik was oh. wakker. Oh, gelukkig. Zeg het eens Hans. Ik, ik, wil, ik wil een antwoord geven op dat uh, geluid. Ja. Oh ja. ja, wacht even hoor. Dan pak ik eventjes de vraag erbij. Want die is zo ingewikkeld dat ik hem weer vergeten ben. Vraag van Ab. Geluidsinstallatie gaat tot 34 kilohertz. Maar het ge gehoor stopt al bij 20.000 hertz. Dus al die tonen erboven zouden in principe nutteloos zijn. Maar ze beïnvloeden wel de helderheid van het geluid. Zeg Ab. Hoe kan dat? Nou, het is namelijk nou zo. Uh, de gehoorgrens van de mensen ligt rond de 15.000 hertz. Ja. Alleen en dieren. Je kunt een uh, hogere uh, frequentie horen tot 20.000, en misschien nog hoger. Dus alle geluid boven de 15.000 hertz heeft weinig zin. Alleen, uh, wat ik zelf heb, is een buizenversterker. En als je echt een high fi man bent, dan koop je een buizenversterker. Want je loopt maar tot 15.000, en dat geeft wat warmer geluid. Dus je hebt veel meer zuiverder geluid, om zo te zeggen. Dus een cd, die wil veel verder door. Dus het is wat harder geluid en dat wordt door bepaalde technieken teruggebracht naar een lagere frequentie. Het is dan ook zo, bij 20.000 Hz zit ook een, een pilot-toon bij. En dat heeft te maken met de scheiding tussen het linker en rechts voor stereo. Dus dat hoor je nooit. Dus dat heeft verder weinig zin. Dus de zuiverheid van het geluid, ja, dat is van een hele hoge frequentie, maar dat is voor het mensenkoor helemaal niet interessant. Dus het gehoorgrens ligt rond de 15.000 hertz. En dat hebben de meeste mensen. En dat kan natuurlijk wel eens wat afwijkend zijn. Ja. Maar als je echt een high fi hebt dan dan koop je echt een duizend versterker. En die zijn vrij kostbaar. Maar jij hebt wel het beste geluid. En trekt ook aan de luidsprekers. Uh, dat zit ook een kwaliteits- en verschil in. Ja. Dus het betere en de minder. Ik heb luidsprekers die kosten uh, 5000 gulden uh, per stuk. Hmm, en dat hmm. is natuurlijk wat heb je voor over. Ja, dat is het verschil. Nou, hartstikke ja. goed, Hans, dankjewel. En uh, de lage tonen beginnen bij 50 kHz. Dan is het gegeven uh, de opbouw van de luidsprekers. Ja. Die lopen tot Hans. vanaf de 50 kHz tot hun. Uh, een uh, 20.000, maar alles wat boven uh, de 15 is, dat is uh, gewoon, nou, ja, dat hoor ik gewoon niet. Dankjewel. Dat hoor ik even kwijt. Hartstikke ja. goed. Dankjewel, fijne nacht nog. Het zal best lukken met de uh, nachtzuster. Ja, ja hoor, ik denk ook wel ja. dat het wel lukt met de nachtzuster. Dag, mag, dag mag, Hans! Mag dag! Dag! Mag, hallo. Hallo. Nee, nee! Het is genoeg. Ik hoor al muziek, Zitten er zelfs dwars doorheen. De Beach Boys zijn nu. Wij inderdaad, even muziek. Ik weet niet op hoeveel hertz dat was. Maar het waren wel de Beach Boys op Radio 1. 0801121. Dat is het nummer dat je kunt blijven gebruiken als je antwoord kunt geven op een van de vragen die nog openstaan. Daar uh, zijn we zelfs erg blij mee. Uh, eens even kijken, zijn er wettelijke bepalingen die uh, bepalen hoe snel een stoplicht op groen mag springen nadat de andere kant op rood is gesprongen, is dat, zijn er regels voor, eigenlijk. Dat wil Hans graag weten. Dus. Laat dat even weten als je dat weet via 0800-1121. Um, waarom zijn de betrekkingen tussen Nederland en Rusland niet meer zo warm... als dat ze ooit in het verre verleden waren? Dat wil Koen graag weten, 0800-1121. Waarom brandt een vaccinelichtje langer als je er zout op hebt gestrooid? Dat is de vraag van Jo. Dus mocht je daar een antwoord op hebben, laat het dan ook even weten. Uh, Joke is op zoek naar het bedrijf Willing Rotterdam. Daar wil ze graag meer over weten. Dus uh, als je daar informatie over hebt, pak de telefoon 0800-1121. En John vraagt zich af waarom we nog steeds te horen krijgen... dat een trein een uur vertraging heeft, als dat het geval is. Want dan is het eigenlijk alweer tijd voor de volgende trein. Dus heeft het geen zin om te zeggen dat je vertraging hebt, zegt John. Dus waarom gebeurt dat toch? 0800-1121. eens um, dus even kijken. Mevrouw Regeer, goeienacht. Ja, Hallo. Goeienacht. Goed hallo. Ik euh, heb een vraag van: de aarde is rond, de maan is rond, de zon is rond, maar is de sterren ook rond? Oeh, ja, op tekeningen niet, hè? Maar ja. Nee, want het kwam even op ongeveer twee weken geleden. Toen was de maan weer uh, begonnen weer. Ik denk, god, dat moet ik nou toch eens weten. Ja, ik zit te denken: een ster is natuurlijk. Je ziet hem zo ver weg, dus dat zie je nooit goed. Maar die astronauten en zo, die moeten dat wel weten. Maar de, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, want het, ik, het is een valkuil... waar ik vast wel eens vaker in gevallen ben. Maar is de zon niet ook een ster? Oh, nou ja, wij noemen het dat. Ja, maar het gaat gewoon... Die dingen, maar die je ge, als je een blauwe hemel hebt... dat je dan die lichtjes allemaal ziet. Ja, dat begrijp ik. Dat, dat, dat Nou, niet ja, aan, de hemel, aan de blauwe hemel, aan de zwarte... He. Ja, um, ja. Nou ja goede vraag. Ja, ik dacht dat de zon dan zeg maar, een voorbeeld is van een ster lekker dichtbij. Ja. En, en helemaal rond is hij natuurlijk niet. Maar enigszins natuurlijk bijna nou, ongeveer ja. wel. Ja. Weet je niet of dat gaat als, als rond, als die zakt en als die opkomt. Is ook zo, als een bolletje, ja. Ja, ja. vind ik wel. Mooi oranje. Nou, ik zeg 0800-1121. Ik, ben ik ga mijn best doen, mevrouw Regeer. Maar ik had nog een vraag, want jo. ik heb nog een vraag. Nou, komt u maar Dat door. als wat mijn zus is overleden en die ze thuis natuurlijk moet schoon... ja en dan wil die, die, die maatschappij die wil maar dat het wat volsgewit wordt... En alles schoongemaakt, de keuken en alles. En het was ja. helemaal niet vies. Nee. Dus dan ben ik benieuwd of dat nou inderdaad mag. Dat was 1800 euro plafondswitten. Nou, dat vind ik veel. Maar, hoe, hoe, ik, ik neem toch... Ik heb al zoveel mensen gevraagd. Die ja. zeggen allemaal, je hoeft het niet te weten. Nee. Daar maar, maar, dus ben ik nou benieuwd naar. Maar hebben ze het gewit of hebben ze u in rekening gebracht... dat het gewit ge, uh, geworden moest wezen zijn? het moest, moest gewit worden, dus ik heb dat laten doen. Maar ik heb het al heel zeker als zes mensen gevraagd... ook aan de notaris en een ja. advocaten die zeggen dat hoeft helemaal niet. Hm, interessant. Dus dat vind ik ja. vreemd. Hè. Ja, ze kunnen mij alles wijs maken, want ik heb er geen verstand van. Nee, maar eigenlijk wilt u dus niet weten of het moest... maar wilt u weten of u daar op een of andere manier uh, bezwaar tegen kunt maken? Ja, dat zou ook kunnen, ja. ja uh, Zover het... had ik nog niet gedacht. Nee. Maar, maar wie bepaalt of het of het. Uh, nou, of die die, die, die verhuurder? Ja, die bepaalt dat, dat het, zo... het wel moet. Maar als u uh, uh, ja. rondvraagt, en mensen zeggen het hoeveel helemaal niet, dan moeten ze toch even zien of het, uh, of het uh, hoe het eruit zag. Ja, het was natuurlijk wel bruin, want ze heeft gerookt. Nee. Maar bij mijn nichtje was het ook bruin van. De vader heeft ook gerookt. Ja. En dan hoefde het ook niet. Nou, maar dan denk ik eerder dat uw nichtje mazzel heeft gehad. Want de nieuwe bewoner die moet dan anders in de berookte plafond van, van uw. Nee, maar, want de assistenten van een notaris. Want ja. Daar had ik het ook over. Zegt ze, ik ben ook in huis gekomen. Dat was helemaal vies. Ja. En ook door wat dat Die mensen hoefden dat niet te doen. Dat moest zij allemaal maar doen. Hmm. Ik zelf ook. Ik kwam in huis met hardgele deuren en bruine omlijsting. Ja. En, ook, en dat moest ik zelf allemaal in orde maken. Hmm. Ja, maar goed, u accepteert natuurlijk de woning in de staat waarin u hem ziet. Als je, als je gaat huren? Ja. Ja, nou, en, en het huurcontract had ik gevraagd. Maar ze woonden er al 37 jaar, dus dat hadden oh, ze niet meer. een beetje, ja. Maar na 37 ja. jaar snap ik wel dat het weer eens een keertje gewit moet worden. Ja, dat zal ook wel gebeurd zijn. Ja, maar, maar de vraag in dit geval is, wie moest er in, nu voor opdraaien? Ja. Nou, ik denk dat er zomaar uh, wel iemand verstand van kan hebben. En die belt dan naar 0800 1121. Ga ik mijn best doen, mevrouw Regeer. Hartelijk bedankt. Hoor. Goed, nacht nog. Dag. Dag. Um, Timo. Ja, nou, mijn Timo. Hallo, Timo. Hoi, de zon is een ster. Ja, hè. En alle sterren zijn rond, in principe. Grobben. Want ze zijn van gras. Dus uh, er is geen weerstand om het niet rond te laten zijn. Kijk. Pas als het uh, vast wordt, dus van uh, zeg maar net, net als een tafel stevig, dan uh, kan het niet rond zijn. Zet je nou zelf op de tafel te kloppen, of klopt er iemand aan bij jou om vier minuten over half vijf? Nee, ik klopte zelf oh. om het uh, aan te geven wat vast is. Vast is wat je beet kan pakken, zeg maar wat Kijk. niet wegvloeit of wegglipt. Nou. om het uh, duidelijker te maken. Zo, dat schiet lekker op. Die vraag kan ik afstrepen. Wat had je nog meer? <kijf> Nou, uh, uh, over die kansspelbelasting. Ja. Toevallig was ik zaterdag bij mijn beste vriend. kom ik één keer in het jaar gemiddeld, denk ik zo. Oh. En zijn vriendin zat toevallig te vertellen dat ze 16 jaar geleden een auto had gewonnen. 16 ik, voor het jaar, jaar geleden ook, ja. ja. Ja, hij moest ook vervangen worden. En hij moest 4000 euro bijbetalen. Maar ja. dat was een, dat was een uh, prijsvraag van een winkelcentrum. En de dealer had zich daaraan verbonden. Maar die wou blijkbaar de kansspelbelasting niet afdragen. Dus dat zal in de kleinleutjes niet hebben gestaan dat hij de kansspelbelasting voor zijn rekening nam. Dus je kan moeten bijbetalen als je een auto wint. Ja. En maar kon ze, dan niet, kon ze dan niet eentje uitzoeken die goedkoper was? Nee, ze kon wel uh, het geld krijgen na kansspelbelasting. Maar ze had ja, ja. Er hard, uh, die auto in haar hart gesloten. Dus ze uh, ja. wel allerlei extra's erbij gekocht. Maar... Nou ja, dan is het een goede komen. deal, zo'n auto voor 4000 euro natuurlijk. Ja, als je het gast, spaargat, anders hadden had ze het, ja. voort, uh, het geld moeten nemen. Ja. Nou, en die nachtlucht ja, viel me ook op inderdaad, die ozon. <laughs> maar zou het niet zo zijn, dat is misschien een vraag van mij dan aanvullend... dat de ozon afbreekt uh, onder invloed van UV-licht. zoiets staat me bij. Dus dat als, als er zonlicht op uh, ozon komt, dat het afbreekt naar zuurstof. Dus dat je, je dan... Dat, je de, dat het dus s'nachts anders ruikt omdat je dan wel ozon ruikt... en overdag anders ruikt omdat je dan geen ozon ruikt. Ja, precies. En die mm. ozon, dat is precies wat er uit een laserprinter komt. Dat ruik je ook als dat vreemde wegegeur Echt waar? Ik, er gaat de wereld voor me open. Ik ga een keer aan een laserprinter ruiken. Ja, als die geprint, als die print, hè? Ja, als die uitstaat, dan hoef je er in principe niet aan te ruiken. Ja, dan ruik je ja. naar plastic. ja <laughs> Hey, bedankt. En s ja. Nee, nee, nee. Een ja. s'nachts gezond, gezond leven. Ja. Uh, nou die mevrouw die zei het volgens mij ook goed je, je nachtrust verplaatsen naar vlak voor je werk Zodat je fris opstaat en aan je werk kan gaan ja. Maar het meiden van daglicht Hoorde ik ook toevallig van die vriendin van mijn beste vriend ja. uh, Is ook belangrijk Dus zij, zij adviseerde Toevallig had het er ook over Zij adviseerde een zonnebril opzetten drie uur voordat je gaat slapen <laughs> Ja, ja. Ik, ik zag het ook niet zitten Maar goed, zij zei dat en uh, telefoon en televisie, weet je wel, dat soort dingen, kunstlicht, waar je echt in gaat staren, mijden. En ik vind zelf ook een hele goede vloerse gordijnen. Oh ja. Want je hebt tegenwoordig... Dat het goed uh, donker die... is in de kamer. Ja, precies, dat het goed donker is. Dus uh, drie uur voordat je gaat slapen, licht mijden. En als je dan uh, helemaal geen daglicht ziet, dan ook vitamine D slikken. Omdat je daar anders een tekort in opbouwt. Oh ja. Goeie... Want, uh, goed, uh... Ja. Vitamine D wordt aangemaakt door het zonlicht op je huid. Dan wordt het in je huid aangemaakt. Meer heb ik het begrepen. Ja. Nou, dan drie nog concrete antwoorden. Hoppakee. Ja. Uh, hoe beïnvloeden hoorbaar, onhoorbare tonen de hoorbare tonen? Nou, zat ik te denken aan een uh, analogie met pixels op je beeldscherm. Tegenwoordig heb je HD-televisie. Ja. Een super-HD-televisie. En ja. als je één pixel daarvan uitzet in een beeld of aanzet in een leeg beeld... dan zie je dat volgens mij ook niet... Maar toch als het hele beeld gezamenlijk functioneert, dan heb je toch een, scherp, een indruk van iets scherpers. Ja. Van iets zachters, van iets vloeibaarders, van iets ja, en misschien dat dat bij geluid ook zo werkt, dat als je een zuivere, ja, dat is een beetje ingewikkeld, maar als je een zuivere sinusgolf neemt en je uh, projecteert daar een onhoorbare frequentie op, dan heb je toch niet meer een zuivere sinustoon, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar dat hoeft ook soms niet, nee. hè, Timo. Nou ja, goed. Misschien dat uh, die meneer daar wat aan da heeft. Daar draait het allemaal om. Ja, ja die begrijp het vast niet, wel. Dan, dan, dan kan ik hem verder niet helpen. Nee. Dan het uh, volledig uh, uh, uh, uh, technisch onbrekenbare chaos. Ja. Ja, vroeger gebruikten we daar de klok voor. Uh, tenminste, ik gebruik daar de klok voor. Had je op de... Commodore 64 had je jiffy seconds. Dat waren 1,6 van een seconde. Ja. En als je dan... Uh, eigenlijk ga je het dan... Baseer je er dan op dat niet... De, een proces willekeurig is in de computer. Want geen enkel proces in de computer is willekeurig. Maar dan baseer je er in feite op dat het tijdstip... Waarop je een willekeurig getal nodig hebt. Dat dat willekeurig is. Hey, dus ik denk dat tijdstip... ik je begrijp gewoon, Timo. Ja, ja. Ja, dat is ook wel leuk voor de verandering. Dat jij een technische vraag beantwoordde... en dat ik het begrijp. Ja, ja dat, is wel, dat is ook wel leuk. Ja, nee, Maar ik maar begreep dan, de dan... vraag al niet. Dus het is helemaal knap. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Dus, dus als je bijvoorbeeld... En, uh, dan, als je dan, zeg maar, want als je iedere keer een, een getal vraagt... met een algoritme in de computer... dan is in principe het tijdstip... waarop je dat getal vraagt... Is ook uh, regelmatig. Ja. Dus je moet zorgen dat je een klok hebt... die Onder de klokcyclus, die telt, die, die verandert van uh, zeg maar een duizendste van een seconde of een miljoenste van een seconde. Onder de klokcyclus van een computer. Dus eigenlijk moet je een atoomklok hebben. Die verandert zeg maar één miljoen keer per seconde. Ja. En de computer die draait op uh, zeg maar, uh, bijvoorbeeld honderdduizend keer per seconde. Nou als je dan één keer in de honderdduizend keer een klokverandering vraagt van één keer een miljoen keer. Ja. Dan is dat relatief chaotisch. Nou ja, tenzij je dat uh, op regelmatige basis doet. Nee, want binnen één klokcyclus heb je ja. duizend varianten. Oh ja. ja, dat je de, oh, ja, ja, ja. Nou, nu haken okay. er echt mensen af. Ja, ik zie de luister. Ja, de, de, luisteren de, zijn die we die echt afhaken, kelderen nu. Nee. De mensen die afhaken, die kunnen dan tenminste lekker slapen. Is ook zo. En dan uh, als laatste die betrekkingen met Nederland en Rusland. Ja. Ik, twee dingen komen mij naar boven. Aan de ene kant... Uh, je hebt zoiets als de, de vloek van de grondstoffen. Hè? De veel Afrikaanse landen hebben daar mm -hmm. last van. Die vinden bijvoorbeeld mineralen of olie of wat dan ook. Ja, en er komt ineens dan... zoveel geld binnen. Ja. Gratis geld eigenlijk, want dan hoef je alleen maar Shell uit te nodigen en die pompt het voor je op en dan krijg je daar een deel van het geld van. En dat geld dat moet dan verdeeld worden. Maar niemand is daar eigenlijk voor verantwoordelijk. Want niemand hoeft daarvoor te werken of voor te leren of wat dan ook. Dat komt gewoon gratis binnen. Ja, dus degene die het, het hardst roept, die krijgt het. Ja, dus dan, dan, dan ontstaat eigenlijk een een soort van een strijd om het geld. En ja. Rusland drijft ook op olie. Sterker nog, als de olieprijs beneden de 108 euro per vat komt, geloof ik... dan hebben ze al een probleem... omdat ze dan niet iedereen tevreden meer kunnen houden. Kunnen ze pensioenen niet meer betalen... of uh, vriendjes niet meer uh, tevreden uh, houden. Betalen, bij wijze ja. van spreken. Dus uh, ja, en uh, als die olie opraakt... en uiteindelijk moeten we toch van de fossiele brandstoffen af... uitzij omdat, omdat alles overstroomt, hetzij omdat het op is... Dan is het enige bron van inkomsten verder is grondgebied. Dus Rusland is relatief expansief. En ze, omdat ze dan meer grondgebied willen hebben. Dus de, er is een druk vanuit Rusland om meer grondgebied, eigenlijk de oude USSR, de, de oude uh, Sovjet-Unie, om dat weer min of meer te herstellen, ook voor het aanzien. Maar ook om grondgebied te hebben om meer belasting te kunnen heffen. En, en dan is er ook nog het probleem dat ze geen meer partijenstelsel hebben. Dus er is in feite geen vervanging voor de huidige machthebberstructuur. Er is een structuur met Poetin aan het hoofd. En daaronder zitten vrienden en bekenden en uh, veiligheidsdiensten. Maar het is allemaal persoonsgebonden. En er wordt niet toegestaan om een alternatieve machtsstructuur op te bouwen. Dus een politieke partij die de macht kan overnemen. Dus het is dus nu of nooit met Rusland. <lacht> nou, dat klinkt een beetje onheilspellend, hè? Ja. Ja, vroeger hadden ze gewoon uh, handel, zeg maar. En dan, uh, in Rusland uh, groeide het goed En uh, hier uh, uh, konden, we dat, uh, konden we goed weven, bij wijze van spreken. Maar inmiddels is. En is, schepen bouwen. De, ja. ja. Inmiddels, inmiddels, is, inmiddels is de techniek zo ver voortgeschreden. dat je alleen nog toegevoegde waarde kan leveren door hele slimme mensen. En die worden juist onderdrukt in Rusland, die worden in het gevangen gestopt. Oh ja. Dus het is nou een beetje een kantelpunt in mijn optiek van, ja, uh, grijpt, uh, is, is de macht nog prevalerend of is de reden prevalerend? En, en dat, dat zie ik in grote lijnen geopolitiek, zeg maar, dat de EU vertegenwoordigt en met op de achtergrond Amerika vertegenwoordigt de reden. Mm -hmm. En Rusland en China en, en dat soort eenpartijstelsels, zeg maar, vertegenwoordigen de macht. En ja, dat, dat is nu een beetje een balans. Maar het verschuift toch wel een beetje richting de macht de laatste tijd. En als we niet uitkijken, hebben we zo'n derde wereldoorlog te pakken, ben ik bang. Zo, dat zijn nog eens uh, gezellige woorden om mee af te sluiten, Timo. Ja. ja maar ja, ja als het, het zo opzetten. is, dan is het zo. Ja. Nou, dan, dan dank ik je hartelijk. Nou, graag gedaan zou ik willen zeggen. Maar. Ja, maar ik, ik heb er wel een heel mooi plaatje bij. Oké. Okay. Sting is dit op Radio 1. En de Russians. Dankjewel Timo. Graag gedaan. Conditioned to respond to all the threats And the rhetorical speeches of the soul. Too. How can Gedachten in een uh, mooi liedje. Hopen dat de Russen ook van hun kinderen houden. Russians was dat van sting. 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt gebruiken voor al je vragen en je antwoorden. Macht tot Ja, eindelijk. <laughs> ik wil nog even over die derde wereldoorlog wat zeggen van Timo. Ja, ik denk dat, Heel uh, dat, je, kan, dat je kan betwijfelen of Amerika het zomaar de reden heeft. Ik denk ja. dat. Die... Ja, daar ben ik met je eens. Ja. En dan denk ik ook dat Rus Rusland heeft ook reden en, en China heeft ook reden. Dus misschien houden ze elkaar in balans en komt er geen derde wereldorde ah nou, het zou mooi zijn, dat? zou mooi zijn, hè? Ja. Ja. En dan heb ik verder een, een nog, die meneer met die rusteloze benen, heeft, heeft die middelen wel al antwoord gehad? Uh, ja, maar je mag nog wel iets toevoegen. Oh. Ja. Ik heb zelf ook uh, erg last ervan gehad. Mm. En ik heb twee dingen. Het eerste is, is dat ik... Uh, Valispert, uh, is dat genoemd? Nee, Valispert dat is niet genoemd. Het is een plantaardig middel... Uh, met Valeriaan er bijvoorbeeld in. V-A-L van Valeriaan. V-A-L-D-I-S-P-E-R-T. kan je gewoon bij de dogist krijgen. Het zijn hele kleine pilletjes. En uh, ik neem er meestal één of twee... En zelfs komt het zelfs voor drie of vier, maar ik geloof dat je niet verder dan vier moet gaan. Oké. Okay. Dat is één ding. Mm -hmm. En dat moet je ook zo snel mogelijk. Want het, uh, je moet niet wachten tot, het zo, dat, tot, tot je helemaal uh, zit te bonken en te doen. Nee. Je moet zo gauw je merkt dat het daar naartoe gaat, moet je dat al doen, dan, dan voorkom je het waarschijnlijk. Oké okay dan. Het tweede, het tweede wat ik daarvoor heb, maar dat weet ik niet, dat is misschien persoonlijk. Dat is, ik maak mij altijd s'avonds mijn uh, dekbed van, aan de voeteinde los. En als ik voel dat het gaat beginnen, dan steek ik mijn voeten buiten boord. Ja. boord. En die worden dan lekker koud. Want het is gewoon die zenuwen, die worden helemaal uh, opgezwiept. Van de, van als je te warm wordt, oh. geloof ik. Okay. Zo iets zo voelt het. En dan uh, uh, worden je voeten weer koud en je bloed koud. En dan, uh, dan houdt het ook op. Nou, hartstikke goed, Machtot. Maar die Valdispert, dat is echt een, uh, een goed middel. Ja, nu is, uh, weten we het wel. Want anders dan krijg ik straks problemen met het commissariaat van de media. <laughs> ik wou alleen zeggen dat als je een examen hebt... dan, dan, dan heb je daar ook baat bij. Ja. Wa want het, het maar nu kan het wel het weer, de... hè, Magthot. Want ik begrijp Jawel. dat je aandelen hebt in de Valdispert. Maar dat, dat, dat, hier laten <laughs> ja, we het even bij. Ja, ik ben handelaar. Erin. Ja, precies. Hey, toch bedankt. Dag, elkaar, dag. dag Dag, fijne heen. nacht nog. En goeie avond nacht nog. Ja, dag. hetzelfde. Doeg. En ik steek mijn benen buiten bord. 0801121. Johan, goeie Goedemorgen. Ik durf tegen niemand uh, meer bakken, Johan, te zeggen nu. Waarom, oh nee, nee, je zat graag fout. Ja, klopt. Oh, ja, je luistert al wel zo lang mee. Ik luister al vanaf kwart over twee mee. Ja. Kijk, dat hoor ik graag. Zeg het eens. Dus. Dat zijn de echte. Um, mevrouw Mansveld, ja. die staatssecretaris van... Uh, waar is het? Milieu? Nee, vervoer? Zoiets? Ja. Die heeft de NS een boete opgelegd van een aantal miljoenen euro's. Ja. Maar, volgens mij is dat vierkante onzin, want het komt allemaal uit hetzelfde potje. Volgend jaar komt de NS geld gekocht voor uh, de begroting... Uh, uh, je moet even uit de, de uh, bakmixkamer uh, uh, komen. En even in de... Zeg maar de audio van de bakkerij gaan staan. Is dat beter? Ja, veel beter. Ja. Maar ik had, je had ook al een mailtje gestuurd. Maar je, ja, want je, je trekt een vergelijking. Dat, jij vindt niet dat de NS een boete moet krijgen, want... Nou, kijk, het komt allemaal uit dezelfde pot. Als, als de NS zo meteen geld tekort komt, dan klopt ze toch bij Mansveld aan en zegt Mansveld, waarom komen jullie geld tekort? Ja, omdat we jouw boete moesten betalen. Oh ja, nee, Als je oh ja. hebt er weer 215.0, dat is 250 miljoen bij. Oh ja. Dat is hetzelfde als ik tegen mijn vrouw zeg, als ze het zout vergeet op de spersboontjes, ja, nou krijg je boete van 100 euro. Die heb, oh ja, precies. Nee, die, die vergelijking die vond ik een klein beetje mankga... maar het is maar hoe je verhouding oh. met je vrouw is natuurlijk. Nou, ik ben niet zo streng. Nee, dat weet ik en, wel. Maar de, de maar het komt uit dezelfde begroting. Ja, precies. Dat is een beetje ja, dat ja, ik wat maar, je weet. wil zeggen. Ja. En het boontjes is heel iets anders dan treinen, dat weet ik ook. Ja. Maar het, het, het gaat om het principe, het komt uit dezelfde begroting. Oké, okay. dus uh, ja. Dus dat kan Mansveld En ik vind het een heel aardige mevrouw. En ze doet me denken aan mijn oude aardigstunde, nee, geschiedenislerares. Ja, dat maakt een hoop dat goed, goed natuurlijk. Ja. Wat zeg je? Dat maakt een hoop goed natuurlijk, zei ik. Nee, maar komt, ze, komt, ze komt mooi en, en streng over en, en, ja. en ze zijn heel gedecideerd. En ik ga dit en ik kan dat en ik kan de NS-boetes opleggen. Ja, dat zal allemaal best, maar het is, uh, ja, het is eigenlijk onzin. Ja maar, ja, maar dat is meer een statement dan een vraag, hè Johan? Nou, ik vraag me af waarom doet ze het, want het, is, het, is, het stelt niks voor. Ja. Waarom doet ze het dan? Okay. Dan kan ze beter zeggen. Beste meneer de directeur, jij hebt er uh, niet voor gezorgd dat de NS uh, beter functioneert. Jij hebt liefst eruit. Als je krijgt je bonus niet, of je levert er een hoop salaris in. Maar ik denk dan dat dat uiteindelijk de consequentie is. Ik denk niet dat de NS aan het einde van het jaar zegt: eh, we komen wat geld tekort, mogen we er wat bij? Natuurlijk wel, natuurlijk. Ja, dat, ja, kun dat in, kunnen in, ze nog, nog we kunnen wel proberen, maar dan, maar dan neem ik toch aan dat iemand tegen ze zegt: nee, los het zelf maar op, want het komt door de boete. Oké, okay, zegt ze dan, hebben we hebben dadelijk nog meer uh, storingen en we hebben nog meer vertragingen. Uh, en de, de klanten zijn, de, de reizigers zijn altijd de dupe. Ja, dat lijkt me dus. toch sowieso een, een, een, de, ja, een, een publiek statement is dat. Ja, dat vind ik wel. Ja, nou, um, ik, ik weet niet of we er iemand er over gaat bellen in dit geval, uh, Johan, maar we kunnen het wellicht <tos> proberen. Misschien een man zelf wel. Ja, de vast. Want die, die staat op. Want die wil de eerste croissantjes straks hebben om kwart over zes. Die wil de eerste croissantjes hebben. En zij, um, ik, Ja, ze is heel streng. Dus ja, nee. Ja, zit er bovenop. Op. Nee, ik begrijp het. Nou, hé, hey, dankjewel. En uh, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doeg, Baxe. Hoi. Uh, hoi. 0800-1121. Als je Johan van een antwoord kunt voorzien. Cor? Ja, hallo. Hallo. Ik uh, had een vraag over uh, de LP versus CD. Oh jee. Jullie bij de radio weten daar vast wel wat uh, op te vertellen, van te vertellen. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ik heb, uh, ja, nou, ik, ik heb begrepen dat het geluid van uh, vinyl, dus LP, eigenlijk beter ja. is dan uh, CD. Ja. Maar ik weet niet precies wat ze bedoelen met, uh, met het uh, verschil tussen dynamiek en uh, uh, wat ik hoorde, dus de, de, de cd heeft meer uh, range of zo. Dus het geluid, het uh, hoge geluid uh, van een cd, ja. dus in de hoge frequenties, ja. dat, dat gaat verder. Alleen de dynamiek, dus tussen hard en zacht geluid, mm -hmm. dat is bij een LP, uh, uh, dat is groter. Oké. Okay. Waar bestaat nou eigenlijk? Ja, geluid is natuurlijk uh, relatief, uh, dat is een kwestie van gevoel eigenlijk, hè? Ja, maar, en uh, hoe, ja, ja. Hoe kun je ja. Hoe kun je dat verschil nou precies uitleggen? Dat, uh, wat, wat eigenlijk beter is? <laughs> ja nou ik begrijp vind een goede... vraag ja ik begrijp je vraag maar ik kan je niet in een antwoord uh, helpen dat vind nou, ik dan weer zo teleurstellend ja, ja. dat het, als het over geluid gaat dat ik dan toch niet altijd het antwoord kan geven ja maar ik uh, vinyl komt weer helemaal terug ik ja. heb uh, drie jaar geleden ook een platenspeler uh, aangeschaft en uh, ja god, waarom zou je nog eigenlijk uh, cd's kopen als je gewoon ook heel veel uh, uh, nieuwe uh, muziek op, uh, op plaat kunt krijgen. Ja, omdat je een leuker. CD makkelijker kunt bewaren. Ja, natuurlijk. Het berg makkelijker op. Maar en, en, en, en niet alles Waarom komt natuurlijk hebben, op vinyl uit. Hè? Niet alles komt op vinyl uit. Nee, niet wel alles. Wel veel maar, weer, uh, hè? Ja, het is wel hip. Het is wel leuker om, uh, om om een LP uh, in je kast te zetten, ja, in plaats me. van. Uh, een klein doosje. Ja, maar dat is echt een kwestie hoewel van ik, smaak, ho, ho, denk hoewel ik. Ja. Ook, hoewel ik ook heel veel op... Uh, gewoon op mp3 heb, maar... Uh, ja, dat mp3-verhaal... Uh, dat, uh, dat is ook al behandeld, geloof ik, iets met... ik hoorde Timo zo net... over geluid- en sinusgolven en dat soort ingewikkelde... Nou, ja, nee. Oh, ik, ja, ik probeer het dan niet eens meer. Maar, um, hm? nee, maar... maar, maar uh, het is natuurlijk ook in de uitvoering on onhandiger... Een, um, een pick-up. Ja, CD spelen het, uh, is veel makkelijker. Ja, compact disk, het is compacter. Ja, maar dat is nog steeds, dat is het, het, het ding, maar, maar het, het apparaat is ook makkelijker te bedienen. Kan zelfs met de afstandsbediening. Nou, dat lukt met, mij met de pick-up nog niet. Nou, ik heb wel. Een startfunctie, dat ik er een opzet en dat hij gewoon gaat, dat de, de, de, de naald er zelf opzet. Echt? Dat, dat wel. Oh ja, nee, dat, dat, dat moet ik dan met de hand doen en dan ben ik ook altijd zo bang dat ik een kras in de plaat maak. Ja, die, die, die, die, die nieuwe, die hebben dat niet meer. Nou, moet jij opletten als ik de, als ik de naald in de groep zet? Ja. Het is tegenwoordig volledig automatisch. En je kan ze ook uh, opnemen op, uh, op je computer. De USB-uitgang. Uh, ja, maar dan is dat het is weer een helemaal zeg maar een uh, stap verder. Goed, maar ik ga op zoek naar een antwoord voor je, Cor. Wat, ja, wat is het verschil het in geluid weten, tussen een LP en een nou CD? Ik het ja. ja. Nou, dan uh, zeg ik okay. weer 0800-1121. We hebben nog een uur, dus dat moet goed komen. Ik ben benieuwd. Da Dankjewel, Cor. Jo, hoi. Hoi, goeienacht. Carol? Ja, hallo? Hallo, zeg het maar. Ja, hallo? Hallo. Uh, ja, ik heb iets voor die meneer met die rusteloze benen. Oh, vertel. Uh, dat is een heel ouderwets middeltje... wat vroeger ook gewoon in de huishouding gebruikt werd. Als mensen last hadden van kool... en bloemkool, boerenkool, spruitjes en zo... Dat is, dan gooiden ze een theelepeltje... Baking soda. Ja. In, de, in de kokende pan. En dan ging het bruisen. En dan ging het, ging het gas eruit. Ja. En voor, ik heb zelf ook heel erg last van uh, uh, rusteloze benen gehad. En ja. er werd mij gezegd: God. Uh, het is een heel, er is een heel ouderwets middeltje, wat ook veel tegen ontstekingen helpt. Ja, Carol, Carol het, het nieuws komt eraan. Dus wat doe je dan vervolgens met die, die bakzoda? Een half theelepeltje, een half theelepeltje in een glaasje water bij je ontbijt. En een ja. half theelepeltje in een glaasje water bij je oplossen bij je avondeten. Oh, gewoon opeten en, en opdrinken. Opdrinken, ja. Oké, okay. nou dankjewel. Ja, Namens ik hoop die meneer. Die meneer helpt, want ik heb het zelf ook gebruikt ja. en ik ben er vanaf. Hartstikke goed, dankjewel Carol. En ja, blijf bellen ja, naar dag 0800 1121. Ja. ja, dag Carol. Nachtzuster, een programma van Max.